Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair minister Kaag stopt op. Dat heeft ze net bekendgemaakt in de Tweede Kamer... nadat ze een motie van afkeuring kreeg over de evacuaties uit Afghanistan. Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter voor onze inzet... kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister... de consequenties van dit oordeel aanvaarden... In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Ik zal daarom bij zijn Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. Ook demissionair minister Bijleveld van Defensie kreeg een motie van afkeuring. Zij zei eerder dat ze sowieso aanblijft. De rest van de avond is het treinverkeer ontregeld, laat de NS weten. Aan het einde van de middag lag het treinverkeer tijdelijk helemaal plat door een telefoonstoring. Inmiddels is de storing voorbij, maar het loopt nog niet helemaal op rolletjes. In Rotterdam wachten deze reizigers op de trein. We dachten nog, er staan heel veel mensen hier. Waarom? Maar ja, dat werd snel duidelijk. Ja. Ik heb wel liever dat het nu is gebeurd dan uh, dat het in de ochtend zou zijn. Want dan zou ik laat komen natuurlijk. En uh, nu heb ik wel een afspraak, maar die is niet zo belangrijk zoals ze naar school gaan natuurlijk. De NS roept mensen op om hun reis uit te stellen. Een stel stokstaarten in dierentuin Amersfoort is bijzonder productief. Afgelopen voorjaar zorgde het paardje voor het eerst in 20 jaar voor mini stokstaarten. En nu heeft het vrouwtje weer vier jongen gekregen. Volgens de dierentuin zijn stokstaartjes heel kieskeurig in hun partnerkeus... En is dit babynieuws dus bijzonder. De selectie van ADO Den Haag heeft een ongeneeslijk zieke supporter, Dani van 21, verrast. Hij werd onthaald in het stadion met fakkels, vuurwerk en you'll never walk alone. En hij krijgt van de selectie een shirt met handtekeningen. We jullie dit uh, mooie shirt afhandigen met uh, alle handtekeningen erop. En dat uh, leuke wensen erop voor je. Mm. En we hopen dat we tegen Roderje JC nog een, uh, een mooie dag kunnen aanleggen. Ja, Ja, toch? De boodschap van Dani van voor de selectie, accepteer elkaar en geniet van het leven. En dan het weer, het blijft vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen eerst mistig, later zon, hier naar een buitje en zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Landsmeer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Vanaf de Zeeborger Tunnel is de vertraging nu ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 In het uh, favoriete lijstje hoor, eerlijk gezegd. Uh, ik had al. Uh, von V had ik er al op uh, staan. Deze van uh, Lassette met Even on Even. En natuurlijk Jacob D. Edward met uh, Sincerely Jacob. Vooralsnog zijn dat uh, naar mij de, de drie parels van 2021. En over parels uh, gesproken, deze Lassette. Zat bij Parels in de Nacht bij 3FM. Daarvoor hoorde je trouwens Loop met een uh, nieuwe single. Morgen komt hij uit bij Excelsior. En uh, dan heet hij Leave Me There.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 In dat geval. Goed, we gaan zo dadelijk praten met Roos Meijer. En als we Roos Meijer zeggen, dan zeggen we eigenlijk ook Meda Rose. En dit is nog vrij recent uitgebracht: Meda Rose met Within.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 Steven.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 Away. Your desires undisguised Floating like you're weightless While momentum pulls you down Drowning like a shadow in the light Hide away Inside Ja! En toen was het in één keer afgelopen. Maar goed, ik ga. Want ik gooi de Poison Lolly er alweer veel te vroeg in. Ik weet niet wat het is, dit moment: dat ik veel te vroeg dingen in start. No way out!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 die gedraaid wordt. En een halve, dat is Joey Vriet. Die ga ik straks nog even draaien. Maar er komt er nog één aan... en daarover gaan we praten. Het is me toch gelukt. Als je een cijfertje mee, uh, verkeerd om doet... ja dan wordt het uh, echt uh, zweten en, uh, en bijna tranen. Maar gelukkig is dat niet geworden. Bono Heijken van, uh, van Pandana Maar, Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was nog even een beetje spannend voor mij. Ik zat echt... Ja, pe wat... <laughs> Het was even zweten, <laughs> maar, uh, het is allemaal goed gekomen. Ja, ja goed, maar goed, um, ja, um, jullie zijn ook uh, weer helemaal terug uh, van weg geweest heb ik het idee, want uh, er, komt, uh, er komt wat aan uh, van, van jullie. Ja, ja, ja. zeker, grote, grote hervorming en uh, we hebben nu uh, wat gemaakt, dus… Uh, ja. um, jullie zijn met z'n hè, met, met Pandana toch? Ja, klopt. Ja.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 dus zo zijn we eigenlijk het rondje gaan doen. Ja. Dus uh, zo hebben we het inderdaad wel uh, ja, ernaar geluisterd en ah. er wat mee gedaan. Dus. Ja. Um, want, want deze single, die, die, die, ja, dat is de opmaat naar een EP wat, uh, wat ja. eraan uh, zit te komen. Wanneer uh, moet die EP gaan komen? Um, dat is nog altijd even puzzelen. Het was, het was uh, sowieso al de bedoeling dat het eerder zou komen... Uh, ...want we hadden verwacht dat het van de zomer wel weer uh, los zou gaan. Mm -hmm. Of tenminste redelijk. Mm -hmm.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 meer elektronische moeten aanpakken um, terwijl er wel echte drums op staan, maar wel gebruik gemaakt van wat we tegenwoordig kunnen mm -hmm. en, um, ja, en daardoor is het echt wel een, uh, ja, iets, iets bijzonders geworden en heeft het toch wel de band sound behouden terwijl we dan uh, ja, eigenlijk een, een, een bandlid missen. Mm -hmm. Even over, over de single, You Want To, want die heeft ook nog een uh, behoorlijke lading, heb ik even gauw gelezen. Nou ja, hij... Uh, uh, even denk je, ja, Esme es es is van alle teksten. Ja. Dus ik hoop dat ik het dan allemaal <laughs> goed zeg. Um, maar uh, de hele plaat is eigenlijk... Um, geeft eigenlijk weer alle, alle ups en downs. Alle piek en dalen van, um, van, van het, het leven van iemand tussen de twintig en de uh, dertig. Dat, yeah. dat het er chaotisch aan toe kan gaan. En, nou ja, dit, dit past in het verhaaltje als een van juist de...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 So long, until you start to smile You may smile